Maar nu eerst het NOS Nieuwenhoff Uur. Juri Stubenitski met het NOS Journaal. PvdA-leider Samson wil de leden van zijn partij nog een keer uitleggen... waarom hij vasthoudt aan zijn steun voor het strafbaar maken van illegaliteit. Tot teleurstelling van een grote meerderheid van het PvdA-congres... weigerde Samson die steun gisteren in te trekken. Tijdens een speciale ledenraad, half mei... wil hij uitleggen waarom hij vasthoudt aan de afspraak uit het regeerakkoord. De troonswisseling op 30 april wordt door veel koningshuizen bijgewoond. Alle Europese koningshuizen sturen hun troonopvolgers naar de ceremonie. Monaco is met staatshoofd prins Albert een uitzondering. Andere gasten zijn onder meer de Belgische prins Filip en prinses Mathilde... en de Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla. Argentinië, het geboorteland van prinses Maxima, stuurt vicepresident Boudou...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 De Russische vader van de twee broers die een aanslag pleegden bij de marathon in Boston komt toch niet naar de Verenigde Staten. Eerder had hij gezegd naar Amerika te willen komen om zijn oudste zoon te begraven en zijn jongste zoon bij te staan. Maar hij denkt dat hij zijn zoon niet mag zien en dat hij hem op geen enkele manier kan helpen. De aanslag van de twee broers kostte drie mensen het leven. Ruim 250 mensen raakten gewond. Het weer. Vannacht raakt het vanuit het westen bewolkt. Het gaat dan ook regenen. Overdag trekt de regen weg naar het oosten. Smiddags overal droog en af en toe zon. voor wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Uh, wilt, u, wilt u voorzien? Ja. En dat regelt dan ook. Ook wel weer een brood in de vriezer. hè? <laughs> nee. Nee? Oh, ging op een andere manier. Dat kan ja. ik ook vertellen. Ja ja, ja, ja, Nou, het ging dan op de volgende manier. Daar kwam er een buurman aanbellen. En die vroeg van... Uh,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 Want hoe lang ben je nu getrouwd? Ik ben nu uh, elf jaar getrouwd. Ja. Ja. Dus, ja. Nee, dat gaat natuurlijk <laughs> hard. Je hebt zo je jubilea vol. Nou, en op een gegeven moment kwam je bij Aclo. Of kende je Aclo misschien al wat langer? Uh, ik kende Aclo al wat langer. Doordat mijn moeder uh, één keer in de maand naar Aclo ging in Den Haag. Oké. Okay. Dus ik kende Aclo wel een klein beetje. Niet zo als ik het nu ken natuurlijk.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 is not what you have required you search much deeper within through the way things are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 Om, uh, ...om mensen uit te gaan nodigen, vrouwen uit te nodigen... ...en dan geven we een paar extra kaarten mee... ...en dan kunnen ze ja, de vrouwen uitnodigen. Uh -huh. Dus iedereen is welkom, of je christen bent of niet... ...of je in een bepaalde kerk zit of niet... ...dat is de bedoeling dat gewoon alle vrouwen... ...alle kennissen en vriendinnen en kerkleden vrouwen meenemen...